Zes uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. België krijgt vandaag een nieuwe koning. De huidige koning Albert tekent om half elf vanochtend de akte van troonsafstand. Zijn zoon Filip legt om twaalf uur in het parlement de eed af en is dan koning van België. Daarna is er nog een balkonscène. Gisteravond werd in Brussel een groot volksfeest gehouden... dat in het teken stond van de vertrekkende en de aankomende koning. De troonswisseling wordt live door de NOS uitgezonden. Duizenden Amerikanen hebben in tientallen steden geprotesteerd... tegen de vrijspraak van de blanke burgerwacht George Zimmerman. Die schoot vorig jaar de zwarte tiener Trayvon Martin dood. Er werd vorige week in Florida vrijgesproken... op basis van wetgeving die vrijspraak wegens noodweer gemakkelijk maakt. De betogers spreken van onrecht en racisme... en ze eisen dat de federale overheid nu stappen neemt tegen Zimmerman. In Irak zijn tientallen mensen om het leven gekomen... toen op verschillende plaatsen in Baghdad autobommen afgingen. Aanslagen werden gepleegd in winkelgebieden. Veel Irakezen doen aan het einde van de dag inkopen... of zoeken een koffiehuis op vanwege de Ramadan. Bij politiecontroles zijn op de N57 richting Zeeland... tientallen vakantiegangers op de bon geslingerd. Ze hadden vooral te zwaar beladen caravans. Sommige waren de helft zwaarder dan is toegestaan. Ook was een aantal Spiegels verkeerd afgesteld. Nobelprijswinnares Tawakol Karman uit Jemen... heeft de ontvoerders van een Nederlands paar opgeroepen... hun gijzelaars vrij te laten. Judith Spiegel en Boudewijn Berensen zitten al weken vast. De Nobelprijswinnares wijst erop dat ze vrienden zijn van Jemen. Ze wil dat de autoriteiten en de president van het land... er alles aan doen om de Nederlanders te bevrijden. Spiegel en Berensen vroegen onlangs in een emotioneel filmpje om hulp... Het weer, vandaag volop zon, het wordt zo'n 24 graden aan zee... tot lokaal 30 graden in het binnenland. Morgen en dinsdag ook warm en meer sluierbewolking. Woensdag neemt de kans op onweersbuien toe. Dit was het NOS Journaal. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht. Of van een reis met z'n viertjes naar Amerika.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 Dit is Radio 1. BNN. BNN. start Home, Morgen het is vier minuten over 6, zondag 21 juli. En weet je nog, kun je, je nog herinneren dat we misschien wel anderhalve maand geleden zo aan het mopperen waren. Aan het mopperen dat het maar geen echt zomer wilde worden. Dat het weer slecht was en het was zo koud en fris en zo. Nou, daar kun je toch niet meer kun je niet meer indenken, nu? Het is heerlijk weer, een graadje of 30 vandaag, je hoorde het net van Jury. En dat blijft ook nog wel een tijdje zo, dus geniet van dit weekend. Straks gaan we het met Leo hebben over de Tour de France. Vandaag is de laatste dag. Gisteren was eigenlijk de laatste dag. Dat is meteen een van mijn vragen. Ja, waarom, waarom koersen ze nou nooit op de laatste dag? Waarom is die zondag altijd maar zo'n laf ritje even naar Parijs toe? En mogen de sprinters het dan afmaken? Ik proberen eens wat, zou ik zeggen. We hebben het over België. Die krijgen vandaag een nieuwe koning. Prins Filip wordt koning Filip. En of België er al een beetje klaar voor is... En, uh, hoe gezellig het daar nu al is, dat hoor je zo meteen. En we hebben het over leuke televisieprogramma's die je echt moet gaan zien deze week. Dan denk je misschien, nou het is de komkommertijd, Luc? dus er komen helemaal geen tv-programma's bij. Jawel, ja, ja, zeker wel. Toch op een aantal nieuwe programma's die worden gelanceerd deze week, zo midden in de zomer. Voel je zo meteen ook in de bingo. Deze week was de Europese Jeugdspelen in Utrecht. 49 landen streden voor de Olympische titel. Een Elan van Biernin University belde een paar Nederlandse medaillewinnaars op voor een korte reactie. Judoka Amber Gersjes was vlaggedraagster tijdens de openingsceremonie van de Spelen. En ze won uiteindelijk zelfs goud in de klasse tot 44 kilo. Amber, allereerst was die vlag niet een beetje zwaar? Nee, dat viel reuze mee. Dat werd wel gezegd. Waarschijnlijk om mij gewoon een beetje bang te maken. Maar uh, uiteindelijk uh, viel het heel erg mee. En je hebt ook als eerste van de Nederlandse equip goud gewonnen. Had je die gouden plak verwacht? Um, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb uh, ja er zijn natuurlijk altijd veel mensen die verwachtingen hebben. En ik heb natuurlijk wel bepaalde verwachtingen van mezelf. Maar die gaan meestal vooral over het feit dat ik mijn best doe. En dat ik gewoon. Ja. Uh, Ga voor, het, uh, ja, ga voor het goud en dan zien wat eruit. komt. De 16-jarige wielrenner Pascal Inkhoorn won tijdens de wegwedstrijd... een zilveren plak op de Olympische Jeugdspelen. Goud ging naar de Duitser Leo Appelt. Pascal, wat ging er door je heen toen je over de finish reed? Nou, Eerst gelijk blijdschap, want een medaille op de Olympische Spelen... dat was echt mooi om te halen. Dat was natuurlijk wel... Even zo dat ik geen goud was, maar ja, zilver is ook goed. Hij komt ook op de finish af. Hij heeft ook gestreden in de kopgroep, maar het is niet gelukt vandaag. Hier komt de Nederlands kampioen over de streep. En het is nu wachten op die achtervolgers, op de klasse mensen, -mannen. En als je zo naar de televisie kijkt, nu tijdens de Tour de France... wil je dat ook niet over twintig jaar doen? Het, het, het is wel een droom van mij, maar ja, je weet het nooit. Het is nog een uh, hele lange dag af te leggen. En dan gaan we nu door naar de volleybaldames. Want in de strijd voor brons wonnen de dames tegen de Duitsers... Juliette, jij bent een van die volleybalsters. Hoe voelt dat nou om van die Duitsers te winnen? Ja, het voelt supergoed. Uh, we, we winnen niet vaak van de Duitsers. Alleen op het EK en nu hier weer. En kun jij je voorstellen dat je samen met je team ergens in 2018 op de echte Spelen zou staan? Uh, nou, Ik hoop dat we er een aantal aan kunnen haken bij het Nederlands team. Ik denk het wel. We hebben veel uh, talenten. Daar gaat de droom voor Nederland. Nederland wilde Europees kampioen worden. Nederland wilde... Dit toernooi goed afronden. Nou, dat hebben ze ook wel gedaan hoor. Nederland is als zevende geëindigd. Rusland heeft in het algemeen klassement gewonnen. Ze wonnen maar liefst 27 medailles. Ah. Voor de laatste keer gaan we bellen met Leo Aquina van het hetiskoers.nl. Leo, goedemorgen. Goedemorgen. Want de Tour de France is voorbij. <lacht> ja, toch is het toch ja. zo? Het is afgelopen. Het is klaar. Ja. Finito. Ja, ja van alle nog hè, een uh, laatste, laatste ritje ja. in Parijs. Ja, uh, is een vraag die eigenlijk al de hele ochtend op mijn lippen brandt. Ik ga hem maar meteen even stellen, waarom koersen ze nooit in die laatste etappe? Het zijn al van die laffe ritjes die eindigen in een sprint, waarom proberen ze niet gewoon wat? Nou ja, ze koersen wel hoor, maar het, is, kijk, het klassement is al gemaakt en, en in zo'n uh, zo laatste rit daar, daar zijn niet echt mogelijkheden om uh, om nog heel veel tijd goed te maken. Om, uh, het is vlak, dus mm. uh, ze rijden het alle, altijd wel weer, uh, wel weer naar elkaar toe. Maar uh, er wordt op zich die laatste rit uh, op de Champs-Élysées, die uh, je zou het kunnen beschouwen als een veredeld uh, wereldkampioenschap voor de sprinters. Ja. En daar wordt, wordt wel verschrikkelijk uh, hard gereden hoor. Dat, wordt, dat, dat is wel echt koers, om het zo maar te zeggen op de Champs-Élysées. Ja precies, maar dan gaat het echt om de sprint. Maar is er ooit wel eens een keer, kun je dat nog herinneren dat er een kopgroepje vooruit bleef op de Champs-Élysées? ja, uh, er is niet altijd uh, Fino of de, oh, de, ja. de Olympisch kampioen. Die ja. heeft bijvoorbeeld eens een keertje, uh, die is weggesprongen vlak voor het einde en niet erin geslaagd om, om uh, net voor het peloton aan te komen op de Champs-Élysées. Ja, dat was mooi. Um, uh, en er, er, het is, het is ook al vaak gebeurd en uh, dit weet ik niet, uh, niet helemaal. Zeker maar uh, volgens mij Benarino en Joop Zoetemans die hebben het ook wel voor elkaar gekregen hmm. om, uh, om op de Champs-Élysées uh, vooruit te blijven. Of, of, of in ieder geval de uh, aan te vallen en, uh, en vooruit te blijven, zeg maar. Om ja. Maar hoe dat precies zat, dat is ook al zo lang geleden... en min of meer voor mijn tijd, dat, dat ik het eigenlijk niet precies weet. Maar Doe het ook niet toe. Het, het, is, het, is, bijna niet, uh, het is bijna altijd een spiele ja. nee, ja, ja, ja. En wat nou als Froome uh, valt, of een lekker band krijgt... denk je dat, uh, dat uh, Quintana staat nu tweede? Denk je dat die dan uh, met zijn hele ploeg uh, vol de bak gaat rijden, toch? Nee, dat denk ik nee? niet dat ze dat... Punt één denk ik niet dat ze gaan doen. Punt twee denk ik dat het ook niet zo heel erg veel uit zal maken... Want uh, dan wachten we, dan wachten we uh, Sky met de hele ploeg op Zoom en dan rijden ze dan weer terug. Ja. Dus de, de kans is heel erg klein uh, dat, dat, je, dat, dat je hem daarmee ook überhaupt uh, uh, heel veel tijdwinst gaat maken. Maar nee, dat gaat ook niet gebeuren. Okay. En als het okay. in de laatste drie kilometer is, dan, uh, dan wordt die tijdwinst uh, toch niet, uh, nee. niet, niet bijgeteld. Ik begrijp het. Hij is. Uh... Echt de winnaar. Tenminste, hij moet het nog wel even uitrijden natuurlijk. Hè. Hij moet wel over de finish komen. Maar als dat ja. zo is, dan, uh, dan heeft hij het gewoon gehaald. En dan is hij gewoon de winnaar van de Tour de France Vroom. Uh, verdiende winnaar, vind jij? Ja, hij heeft, uh, hij heeft op alle fronten heeft hij laten zien dat hij de beste was. En uh, hij heeft dat ook volgehouden. Hij heeft geen eigenlijk nauwelijks echt zwakke momenten gehad. Al weet je, gisteren zag je dan wel dat hij, uh, dat, dat hij niet kon volgen... op het moment dat Kita wegging ja en, uh, Maar goed... Um, dan nog, dat leven dat kostte hem 30 seconden gisteren. Um, en hij heeft natuurlijk, ja, hij heeft in de tijdrit even laten zien dat hij het beste was. Uh, hij, hij was verreweg de beste klimma, ja, hoop alle vond er de beste. Hij zit alleen wel lelijk op schiet. Ja, ja, hij heeft toch twee etappen, of drie etappes. Als je de tijdrit meerekent, heeft hij gewoon drie etappes gewonnen. Dat is ook wel mooi ja. natuurlijk, dat hij, dat hij ook echt een echte winnaarsmentaliteit heeft ook. En niet alleen uh, voor het algemeen klassement ging, maar ook de etappes wilde pakken. Dus wat dat betreft... Ja, hij was, uh, ja. was zuchtig genoeg, ja, ja. Dat, uh, ja, ja. ja. Donderdag was, uh, was het uh, de Rit der Ritten. Uh, de Koninginnenrit werd hij genoemd naar Alp Wes En dat klonk zo. Dit is een kruising van de Zwarte Cross in Lowlands. Dus. Ik ben morgen om uh, half zes hier aangekomen, een paar uur te slapen. Ja, dit, is, dit is carnaval op de bellen, dit is, het is mijn De eerste keer hier, maar overgetelbaar. Wat een feest, wat een feest. Leo, wat vond jij hier nou van, van die, uh, van die carnaval op de berg? Nou, die carnaval die vind ik persoonlijk eigenlijk uh, vrij zinand, de manier hoe dat gaat. En uh, weet je, ik zag toevallig een, een, een tweetje van Robbie McJunen voorbij komen, dat heb je misschien ook wel gezien. Uh -huh. uh, ja. En die, uh, die zei, uh, Robbie McJunen is de oud sprinter, uh, uh -huh. van uh, sprinter in de Tour en tegenwoordig werkt hij bij Eurta Greenwich, bij, bij de ploeg. En uh, zijn Australië namelijk, nou, ik ben bij de Australiën, ik ook geloof, mm -hmm. maar die twieten uh, dat um, uh, over de Nederlandse Frensie, or disgrace for your country, of zoiets dergelijks, de letterlijke techniek, maar in ieder geval hij vond het schandalig en hij vond het, uh, dat, ze, dat ze hun uh, land een sch te schande maakten, de Nederlanders daar. Yeah. En eerlijk gezegd, ik, ik heb daar ook al meteen naar zitten kijken hoor, um, in de, de manier waarop, uh, ja, ja, ja renners, het, het mooie van wielrennen is dat het heel erg aanraakbaar is en benaderbaar is. En dat je langs de kant van de weg kunt gaan staan en je ziet eh, ruik en ruikt uh, en voelt ze voorbij komen. Ja. Um, maar je moet ze natuurlijk wel de kans geven om daar inderdaad voorbij te komen. Ja, want dat, dat hoorde je vaak. Hè? Want kijk, die Nederlanders die kregen natuurlijk lekker een duwtje mee in de rug en uh, die vonden het allemaal prachtig. Maar ja, je had ook renners die, uh, die op een gegeven moment gewoon zelfs in de remmen moesten omdat ze er niet langs konden ja en dat is natuurlijk echt dat is niet dat, dat kan natuurlijk echt niet nee. dus wat dat betreft ja ik, ik ben zelf niet iemand die oranje uitgedost naar wedstrijden gaat. He? Nee, jij staat oh. niet in een hotdogpak langs de kant? <laughs> nee, nee. <laughs> dat is, dat is niet, net, net niet helemaal mijn ding. Nee. En, ik, en dat mensen dat doen, dat vind ik op zich, dat moeten ze helemaal zelf weten. Mensen doen rare dingen. Maar laat die renners dus in ieder geval met rust en geef ze de kans om hun, om hun, hun wedstrijd te doen. Die, die bedrijven sporten. dat is een broodwinning ook. En uh, die moeten gewoon kunnen doen wat ze daar moeten doen natuurlijk. En ja. die rijden, die moeten niet lastigvallen. Ja. Het zou, zou ook raar zijn als je een tenniswedstrijd hebt... dat mensen ook maar zo op de baan gaan lopen. Dat doe je ook niet natuurlijk. Hè? Dan, ja. uh, dat, ja, dat vreemd dat dat bij wielrennen eigenlijk kan. Maar ja, goed, je kunt het ook moeilijk voorkomen... Je kunt natuurlijk moeilijk 200 kilometer lang hekken neerzetten langs de kant. Dat gaat het nee, niet. Nou, nou, kijk, weet je wat ik zeg, het mooie van wielrennen is dat, dat, dat je langs de kant staat... en dat je letterlijk ze kan ruiken als ze voorbij komen. Ja. En, en dat, dat, dat is ook een van de charmes van wielrennen. En het mooie is, bij, bij de start van zo'n toeretappen kun je ze letterlijk ook aanraken vaak. Hè? En kun je zelfs even een praatje met ze maken. En met een foto, en een handtekening, en noem het allemaal op. Dus dat is geweldig. Dat is een van de, van de leukste dingen van, van, van de sport... Dat is dat je dat er je, dat je echt heel erg dicht met nu van bovenop kan staan. Ja, ja. En, uh, maar dat, dat, ja, je kunt inderdaad natuurlijk niet het hele parcours uh, met, met de hekken afzetten. Uh, dus je gaat er maar van uit dat de mensen zich gedragen op het moment dat de koers voorbij komt... En uh, nou ja, ik vond dat dat uh, in die etappe de Alpen hier en daar, ja. Nou, niet altijd, hè? Het was niet altijd netjes. Nee. Nee. Nee. Nee. Uh, nou, uh, die uh, etappe was sowieso een, een uh, legendarische... omdat het toch niet al te goed ging met de Nederlanders op die Nederlandse berg. Bocht 7, daar stonden ze allemaal. in ja, die keek ook naar Mollema en die was toch wel aan het afvinden. Uh, ja, ik voelde me gisteren na die tijdrit uh, al niet helemaal fit. En uh, ja, gewoon, gewoon niet 100 En kijk, als je naartoe uh, net niet 100 procent bent... Dan, uh, dan het kan het snel gaan natuurlijk, eigenlijk. Uh, kijk, ik moet zeggen, ik ben nog blij dat ik 60 uh, blijf staan na uh, vandaag. Want uh, ja, met die benen die ik had, dan, uh, ja, dan van hetzelfde geld verlies je veel meer. Weet je dat ik het Leo best wel mooi vond, eigenlijk, uh, ten en Mollomba, die, uh, die gewoon op waren. Hè? Ze waren niet echt ziek, ze hadden geen koorts, ze hadden geen griep, maar ze waren gewoon leeg. Ja, nou ja, mooi. Uh, okay, ik vond het wel heel erg jammer. Ja, heel jammer, ik zeker. Ik vond het natuurlijk geweldig voor. Ja, ja. En uh, ja, weet je, een podium in Parijs is natuurlijk prachtig. Want dat is natuurlijk ook al verschrikkelijk lang geleden dat het überhaupt ja. een Nederlander gelukt is. Maar uh, ja, uh, wat niet gaat, gaat natuurlijk ook niet. En uh, uh, dan denk ik dat uiteindelijk uh, ze allebei toch wel een hele mooie tour hebben gereden. Ja. Uh, ja de. Uh, het was uh, kennelijk net een paar dagen klooi in de bergen. En, en, en uh, ook net iets te... Hoe, hoe kom, nou, ik zit te denken hoe dat nou komt. Dat, wat, dat, dat Vroom en zo'n Quintana... Dat die, die, want Vroom werd dan niet per se beter. Quintana werd wel echt beter. Gewoon. Die zag je gewoon groeien in die, uh, in die uh, ronde. Uh, terwijl Mollema en Tendam toch echt wel af aan het aftakelen waren. Ik bedoel Tendam uh, zag het op een gegeven moment niet meer uit gewoon met zijn ingevallen ogen. Nee, ja het, het, het, hoe komt dat dat is inderdaad een moeilijke, moeilijke, moeilijke vraag um, uh, misschien dat we, uh, zeg maar, dit, dat Tendam en Mollema uh, aan het begin van de tour echt uh, volledig op een, een op een maximale uh, vormpijl zaten zo'n tour die duurt ook weer drie weken er zijn renners die, die komen naar die tour toe en die zijn op dat moment nog net niet helemaal in de vorm ja. en uh, die worden gedurende die tour uh, worden ze dan beter uh, je rijdt natuurlijk ook iedere dag uh, 150, 200 kilometer en uh, ik had ook een uh, <laughs> ook een soort van ja. training nee, ja, ja, eigenlijk wel maar, ja. Uh, je hebt, en, en als je op dat moment, uh, als je begint eraan en als je zit dan al helemaal van je, van je, van je vormtel, ja dan kan het zijn dat, dat in gedurende die drie, drie weken dat het iets minder wordt. Maar het is ook sowieso niet zo gek als het gedurende die drie weken iets minder wordt. Nee, dat is wel logisch ook niet. Het is aan van je lichaam. Dus, uh, maar ja, hoe, hoe dat komt, Oeh, We zouden het we Quintana zouden moeten vragen. Die, uh, die heeft het voor elkaar gekregen om inderdaad echt gewoon beter te doen voor de tijd toer. Ja, kijk, want ik vind het ook want, want natuurlijk wel. Ik, wil, ik heb ook geen zin om het over doping te hebben. Dan wordt natuurlijk meteen gezegd dat het doping is. Maar het kan natuurlijk ook gewoon zijn dat, dat die jongen gewoon een, een training, trainingsmanier heeft gevonden. waardoor hij gewoon heel sterk is uh, in de laatste week van een tour. Dat kan natuurlijk, dat hij daarin gewoon beter is. En daarom gewoon beter was dan de rest de laatste week. Ja, het kan. En, ja, en natuurlijk kan het ook doping zijn. Ja, en, uh, maar wat, wat, uh, dat, dat weet je ook niet. en het, Dat zou het bij vroem ook kunnen zijn. Kijk, Wat ik, wat, ik wat, wat doping betreft, wat ik jammer zou vinden, en wat natuurlijk wel gebeurt, en wat ik dus, dus ook jammer vind, is mm -hmm. dat op het moment dat een wielrenner een prachtige prestatie neerzet, dat daar uh, bijna automatisch in doet, doe het zelf ook. Het zit gewoon ook in je, in je hoofd, natuurlijk. op een gegeven moment uh, bijna automatisch. Als je stiekem doping oppak ja, of verdacht ja. opplak. Ja, als je altijd op het moment dat je een mooie prestatie ziet in een vuurrennen, uh, dat verdacht uh, moet vinden. Ja, dan, dan ontneemt dat op een bepaalde manier toch ook wel weer de lol aan het krijgen. Ja, maar dat vond ik ook ja, Want ja, ja, had ook, ja, je had heel veel mensen ook die, die hem uitjoelden, ook tijdens de, de Albu-West bijvoorbeeld, dan denk ik, ja, de, hallo, er moet één één winnaar zijn. Er is altijd maar één, er is altijd één de beste. Ja, maar ja. ja, dat is sowieso uh, het geval natuurlijk inderdaad. En, en dan kan je moeilijk uh, uh, die ene altijd maar roepen, ja, dat, dan zal dat ja. wel ook zijn. Ja, dat is ja. een beetje vreemd natuurlijk. Dat, ja. dat, uh, het, het zou kunnen, ik ja. sluit het zeker niet uit. Maar ja, uh, ik, uh, ik heb dan wel nog zoiets van, goed, daar, daar hebben we dan controleurs voor. En dat zijn de voornaamste mensen die er voor, zijn aangesteld om dat te ontdekken. En die hebben dat voorlopig getrekt. hebben ze natuurlijk bij Arfzoon ook nooit ontdekt. <lacht> nee. Ja ik weet niet ik ik vind het ja weet je ik zou het jammer vinden als uh, als als daar uh, zonder dat er, uh, dat er dat er dat er geredigeerde verdenking is toch uh, geval, ja, weer uh, En weer over, over aan de andere kant kan je ook zeggen, ja, de Tour is gevreden grond voor Ja, dat, dat zou kunnen. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Uh, nou, we hebben het toch over Vroom Tot slot dan nog, is hij dan echt de beste wielrenner van deze generatie? En is dit dan een Tour winnaar die we de komende drie, vier jaar ook op het podium op de eerste plaats gaan zien? Of denk jij dat er nog wel concurrenten zijn de komende, komende Tour de France? Ja, nou, dat, is, dat is wel een goeie. Vroom heeft zelf gezegd: ik denk dat ik, dat ik alleen nog maar beter kan worden. Um, op de een of andere manier heb ik bij Vroom, en dat is, dat is sowieso geks, nooit echt het gevoel naar, naar iemand zitten kijken wat naar een echte wielrenner is, joh. Hm. Hij, zit, hij zit raar op zijn fiets. Yeah. Uh, hij. Uh, hij, hij gedraagt zich ook niet echt als een wielrenner, om het zo maar te zeggen. Dus dat is een beetje een, een, beetje een vreemde eentje het bijten. En in die zin denk je, denk je van ja, een wielrenner, joh, dat, dat is, er, het is iemand wat anders en die hebben ze op de fiets gezet. En, ja. uh, en om de een of andere reden gaat hij wel hard. Ja, ik, ik uh, zag ja. een tweet van uh, Nicky Terpstra die zei van oh, we krijgen dus nu een winnaar die dus geen waaiers kan rijden en niet van zijn fiets kan pissen. Ja, ja, precies. Maar hij ja, rijdt wel maar, hard. Dat, maar, maar, aan de andere kant zei hij, zei hij ook, ja, maar hij reed wel het allerhardste van allemaal. Ja. Dus ja, uh, het is in die zin is dat, is dat natuurlijk een compliment aan hem. Van, nee, wel, hij zit mee, het, het is geen hele atypische hielrennen, die, uh, die alle andere 100, uh, 197 gestartte rennen er wel heel erg veel te, te snel af is. Ja. Hij, zal, hij was deze toer in ieder geval verreweg de beste. En je zou kunnen zeggen dat hij zelfs vorig jaar eigenlijk misschien wel al de beste was, maar dat hij toen uh, een kopman had, hè, Wiggins, ja. die hij die, die, die niet mocht aanvallen. Ja. Um, in de Tour, in ieder geval, is hij dit jaar verreweg de beste. En als hij volgend jaar op dezelfde manier dan straks staat, dan zie ik niet wie hem zou moeten bedreigen. Of het zou door moeten zijn die zich, uh, die, zich, die zich misschien net op de een of andere manier toch iets beter heeft voorbereidt. Ja. Dus wat dat betreft, ja, dan zou hij de beste Tourrenner zijn van het peloton op dit moment. Dat is in ieder geval op dit moment en dat kan hij aankomen. Ja, ook wel blijven. Maar ik vind altijd, dan de beste Tourrenner is niet per se, de beste wielrenner van zijn generatie. Want je hebt natuurlijk nog de voorjaarsfasiekers en de najaarsfasiekers, en je hebt de Giro en je hebt de Vuelta. Een echte hele grote renner, zoals dat al vroeger was, die kon alles winnen. Ja. En ik vind als jij uh, de Tour kan winnen, en natuurlijk de kritiek die ook altijd op de geweest. Ja, die heeft hem even zeven keer naartoe. Maar dat was ook de enige wedstrijd die in het jaar Zo'n een beetje in die reed. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, als hij nou een echte grote was geweest. dan had hij ook zijn best gedaan om de Ronde-Holgaard een, <lacht> een, een keer te winnen. En dan Parijs-Gobain een keer te winnen. Of was was naar een keer te winnen. En dan was hij echt een hele grote geworden. Dus wat mij betreft. Uh, als Ron meeluistert, wat hij helaas wat ik niet zal doen, nee, denk <laughs> dan denk ik niet. Dan bij deze oproep: van, uh, richt je nou niet alleen op de Tour, en ga ook andere hele grote wedstrijden winnen, want die horen er ook gewoon bij. Ja, je weet dat hij dat gaat doen, en wie weet uh, gaan we hem de komende jaren nog veel zien, dus in wie de wedstrijden en bij de Tour de France. Dankjewel, Leo. Yo, dankjewel. Van Het Koers.nl, de tune is afgelopen en dat was een lange tune. En uh, dat betekent dat de Tour ook zo goed als afgelopen is. Uh, geniet er nog even van uh, vandaag. Ja, dankjewel. Ja, en we spreken elkaar later weer. Oké, okay. Leo Aikenaar van het hetiskoers.nl. Dus vanavond hè, is het etappe. Het is een avondetappe. Dus uh, later op de avond is het Radio Tour de France voor de laatste keer. En dan hoor je misschien dit liedje wel van Stromae: Papa Doei.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 Tel moi mille fois que j'ai compté mes doigts Hoor, tijdens Radio Tour de France. Papa Toué. Papa Houtoué. mee. Uit uh, België komt -ie. En hij. En dan maakt hij dit Franstalige liedje leuk hoor. Goedemorgen, het is uh, drie minuten voor half zeven. Marike, goedemorgen. Goedemorgen. Marike Tamalo, initiatiefneemster van het uh, Milkshake Festival vandaag yeah. in het Amsterdamse Westerpark. En uh, jullie hebben een leus en die luidt als volgt. For boys who love girls, who love girls, who love boys, who love boys, who love love... Ja, enzovoort, enzovoort. En dan hoort he. er eigenlijk nog bij voor all who loves. For all who loves, ah, oké. Okay. Het Milkshake Festival dus, vandaag in het Westerpark. Wat is het, het Milkshake Festival? Leg uit. Uh, milkshake Dance Festival, uh, initiatief vanuit Air en Paradiso. Uh -huh. um, en een zeer open-minded festival. Oké, okay, dus een festival eigenlijk voor homo's, lesbo's, hetero's die dat wel prima vinden. Ja, en maar ook al... gewoon de leuke hetero's en de stoere mannetjes die het wel tolereren, zeg maar, en het uh, relaxen. vinden. Ja, nu ga je, ik ga wel eens naar een panfeest, hè. dat is dan in uh, Tivoli bijvoorbeeld of zo. En dan, uh, dat is ook een heel leuk feest altijd met, uh, met, uh, met, uh, met vrolijke blije popmuziek en, uh, ja. en homo's en lesbo's die bij elkaar komen. Is daar een beetje mee te vergelijken? Uh, nee, want onze gemiddelde leeftijd is uh, 33. Ja. En uh, we zijn best wel internationaal. We hebben nu verkocht in 29 landen. Mm -hmm. En het ding is best wel. Er staan steeds, zoals Can You Feel It, wat terugblik naar de IT. Yeah. Er zijn wat Roxy gevoelens. Dus een beetje. Nou, een wou van vroeger in Rotterdam. Dat, uh, ja, ik, sorry, ik zit heig, maar ik zit hier niet. <laughs> ik geef niet. Ik ligt niet nog in Battleskamp. Nee, nee, dat begrijp ik. Ja. <laughs> maar um, dus het is even een terugblik naar de, naar de eerste dancecultuur zeg maar, in, uh, in Nederland. Oké, okay. nou je hebt er goed weer bij in ieder geval, dat, dat, dat, ja. is, dat is al mooi meegenomen. Hoe ziet jouw dag er nu uit? Want je bent al op, je zit al op de fiets. Ja, ik neem aan dat jij ja. nu richting Westerpark aan het fietsen bent. Ik fiets met mijn collega nu naar het Westerpark. Dan gaan we het decor bekijken en dan gaan we gewoon productioneel aan de slag, zodat alles lekker op tijd klaar is. Okay. En uh, er zijn natuurlijk wel eens een heel groot team al de hele nacht aan het werk hoor. Ja, zeg um, Dat eigenlijk. En om uh, half één komt de burgemeester binnen en die gaat ons festival openen. Ja, en dan komen, uh, komen stromende mensen binnen. Hoeveel mensen verwachten jullie vandaag? We zijn uitverkocht. Gisteren om 11 uur zijn we uitverkocht, dus ik verwacht... Exact 16.000 mensen. <laughs> ja, op de tel af. gewoon. Geen, tel nie, af. Niemand meer, niemand minder. Ja. En wanneer, wanneer is het nou een succes? Want het kan uitverkocht zijn, maar het moet ook, het moet ook goed zijn. Wanneer denk jij nou van, oké, okay, dit was een mooi festival. Wat moet er gebeuren? Um, ja, het moet bruisen. Hmm. Het moet heel erg bruisen. En dat is, uh, denk ik, op milkshake wel wat anders uh, te voelen zeg maar, dan op andere festivals. Omdat, op andere festivals kan je altijd om diezelfde DJ zeg maar... ...heel enthousiast raken, maar als je een soort van saamhorigheidsgevoel uh, hebt... ...wat wij juist heel erg, dat is de boodschap die wij overbrengen... Yeah. Dan, ja, dan hoop je dat het bruist. En dat is vorig jaar wel zo. Ik hoop vandaag ook. Ja, oké. Okay. Dus als, het, als het, de, de sfeer goed is en mensen voelen zich, zichzelf... en kunnen ook zichzelf zijn, dan is, het, ja. uh, dan is het een geslaagd festival. Ja, mensen moeten een beetje lachen. Hè? Dat is wel goed voor ja. ze. Nou, dat zou fijn zijn, zeg. Een, <lacht> een festival waar ja. je kan lachen en waar het lekker weer is. Nou, dat moet, wel, dat moet nu al slagen, vermoed ik zo. Moet werken, ja. Denk <lacht> ik ook. Het uh, Milkshake Festival, dus rond een uurtje of één gaat het beginnen. Maar ja, het is uitverkocht. Maar uh, misschien leuk om vanaf een afstandje nog even een blik te werpen. Ik wens je veel <lacht> plezier, Marieke. Thank you you. You, uh, okay, Bye. you are the loneliest person that I've ever known. We are joined to the surface but no to breathe as I break down You are in love with a shadow that won't come back Sooner or later we all have to wake and try forget It's Van Biffy, Clyro en Appetit. Start! Luk, ik ja, eens Even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Hashtag Tilburg is trending, komt door de kermis die daar wordt gehouden. Het is de grootste kermis van de Benelux en duurt nog tot en met volgende week zondag. Hashtag vakantie is ook trending topic, komt natuurlijk omdat we het daar net over gehad hebben. En hashtag Marokko is ook trending topic. Het ligt er eigenlijk een beetje in het verlengen van de vakantie. Dit weekend gaan namelijk veel Marokkanen terug naar Marokko voor familiebezoek. Vandaag in 1969 zet Neil Armstrong als eerste mens ever een stap op de maan. En vandaag in 1968 was Jan Janssen de allereerste Nederlander ooit die de Tour de France won. Hij deed dat door in de laatste tijdrit Herman van Springel uit de gele trui te rijden. SBS 6 presentatrice Marine Dutoit wordt vandaag 39 jaar. En Amerikaans filmacteur Josh Harnett, bekend van onder meer Sin City en Lucky Number 11, wordt vandaag 35 jaar van harte. Facebook is nog steeds erg populair. En het belangrijkste symbool is. Inderdaad, de like. Het duimpje omhoog. Dadara, goedemorgen. Goedemorgen. Van het Like for Real project. Ja. ja goed. wat is dat? Het Like for Real project. Ja, het Like for Real project begint eigenlijk binnenkort in de echte wereld. Dan gaan we naar het Burning Man Festival in Nevada. Mm -hmm. En dan gaan we een hele grote gouden like bouwen op een uh, soort altaar. En. Uh, ik word uh, like guru, er komt een like tribe, die gaat die like aanbidden... en mensen eigenlijk op een hele speelse manier bewust maken... dat ze eigenlijk of dingen leuk vinden, niet per se aan een druk op een knop... Uh... ...gelinkt zit, maar dat is iets wat je op een heleboel manieren kan uiten en ook gewoon echt for real. Ja, ja dus jullie nemen een grote, grote gouden duim mee naar Nevada om dat Burning Man festival een beetje op te leuken. Dat is een groot festival daar. En, maar zit, daar zit er dus achter dat j, jij vindt eigenlijk dat een like, dat het te vluchtig is of zo. Nou ja, iets leuk vinden, je kan mensen gewoon een hug geven. Je kan ze een mail sturen dat je iets groot vindt of echt actie ondernemen, projecten steunen. Maar tegenwoordig mensen die een uh, foto liken... van een hongerend kindertje in Afrika... en uh, yeah. heb je ook meegeholpen de honger de wereld uit te helpen. Er is niks... Social networks zijn geweldig en internet ook... maar het is iets nieuws wat we erbij krijgen in ons leven. En ik denk dat het goed is dat mensen nadenken hoe ze het gebruiken... Mm -hmm. en niet klakkeloos hun hele leven laten overnemen. Ja, ja, het is ook je... niet pro- of anti-Facebook of social media... maar vooral bewust maken van we gaan naar een nieuw tijdperk... en hoe gaan we dat op zo'n manier erin brengen... dat dat het een aanvulling wordt hm. op ons echte leven in plaats van uh, dat dwars wars gaat zitten. Wat moet er gebeuren met die gouden, gouden duim die jullie daar gaan neerzetten? Want dat is een enorm ding, hè, volgens mij? Ja, ja, is best uh, in totaal, zeg maar, altaar en like zullen iets van 10 meter hoog zijn. Mm -hmm. En ook de like tribe erheen, die hebben best wel spectaculaire pakken. En uh, uiteindelijk gaan we die like verbranden daar. Ja. Maar het is ook niet als een, een ritueel om het like terug te geven aan de echte wereld. Ja, ja. En denk het je het project, dat het gaat helpen? Ja, ook verder. Het wordt ook een theaterstuk. Er gaan nog heel veel dingen mee gebeuren. Oké, okay. en, en denk je dat het gaat helpen? Denk je dat mensen daardoor bewuster gaan nadenken over het zetten van een like? Of het geven van een like? Nou, ik denk dat ze bewuster kunnen gaan nadenken over hoe ze social media en Twitter en die computer in het algemeen gebruiken. En misschien eens een keer als ze ergens heen gaan, hun. Uh, iPhone in een broekzak uh, laten zitten, omdat ze in het nu leven en niet in het nu wat je gebruikt om te updaten, wat je dan net in het nu voor het nu gedaan hebt. Ja. Je hebt nog geld nodig hè? Ja. Ja, want het is een, uh, een crowdfunding project zoals het dan heet, hè? dan kun je je daar uh, op inmelden. 19 dagen zijn er nog over, via Indiegogo kun je dat, uh, uh, kun je dat uh, funden, dus dan kun je, je geld geven. Um, Indiegogo.com en dan even zoeken dus op like for real en dan kun je meewerken. Ja, een aan like, cijfertje 4. Ja, real. precies, ja, dat is belangrijk. op via de Facebookpagina Facebook en dan ook een like uh, for real. Juist. En dan kun je het vinden. Nee. En uh, Zodat mensen niet alleen maar liken, maar ook echt een uh, waarde aan een like toevoegen. Klopt, je hebt het gezegd en uh, ik hoop dat het allemaal goed komt omdat jij uh, over een tijdje op het Burning Man Festival staat. Met je grote gele, uh, of, gouden, gouden duim. <laughs> niet geel, goud. Ja. Dankjewel, de Dara. Heel. Gaan we nog nee. even kijken of het nog ergens aan het regenen is op dit moment. Nee, nee, nee, nee, nee. ben jij gek? Het is hartstikke droog. Het is schitterend weer. je of 30 vandaag in Nederland. Dus geniet van de tropische temperaturen. Kijkcijfer bingo. Waar gaan wij de komende dagen naar kijken? Op televisie er is maar één persoon die dat weet. En dat is onze eigen kijkcijfer-coureur Bart Haleman. Bart, goedemorgen hier Nou, um, het is prachtig schitterend weer. We zitten midden in de komkommertijd. Ik vermoed dat als jij de tv-gids openslaat... dat de wanhoop je tegemoet komt. Nou, het valt me nog mee. Ik moet heel eerlijk zeggen dat zeker bij de commerciële omroepen... gebeurt niet heel veel. Er zijn ze niet heel erg creatief veel uh, herhalingen. Ik zag zelfs dat uh, Linda zomerweek nog wel 18 keer aan het herhalen zijn. Dus mm -hmm. die, die, uh, dat zijn ze ook flink aan het uitmelken. En eigenlijk de enige zender die... En ja, de komende week met nieuwe programma's komt. Is Nederland 2. Oh, oké. Okay. Dus het proeflokaal is Nederland 2. En wat, wat wordt daar dan gemaakt? Nou, uh, uh, uh, Kijk in de Ziel komt met een nieuwe uh, serie. Dat is die, uh, die interviewserie van uh, Koen Verbraak. Ja. Die heeft al eerder uh, voetbaltrainers, politici, psychiaters, artsen uh, en uh, advocaten uh, uh, geïnterviewd. En dan gaat hij natuurlijk een beetje kijken van nou. Wat maakt een goede advocaat nou een goede advocaat? Of wat maakt een goede uh, politicus een uh, goede politicus? Mm -hmm. en hij probeert een beetje erachter te komen van wat een bepaalde beroepsgroep... en zeker wat zeg maar, de top binnen een bepaalde beroepsgroep uh, zo ontzettend goed maakt. Zodat nou ja, wij als gewone stervelingen daar misschien ook nog wel iets van kunnen leren. En uh, in de sessionserie serie gaat hij uh, uh, CEO's van grote bedrijven uh, ondervragen... om eigenlijk te kijken van ja, hoe word je eigenlijk een succesvol ondernemen. Mm. En hij gaat... Uh, nou, dat varieert heel erg van Jeroen van der Veer... de oud-topman van, uh, van Michel, uh, Hans Weijers, die is ooit nog minister... van uh, Financiën geweest. En topman bij Axel Nobel... tot aan uh, Duncan Stutterheim van uh, ID&T. De, uh, de feestorganisator... zullen we zeggen. Yeah. Die ondertussen ook al miljoenen per jaar verdient. Um, en de topman van Corendon... Uh, uh, Attilaï Oesloe. Um, uh, Elf stuk's heeft hij... Uh, bij elkaar gehaald. En die gaat hij dus... Uh, uh, interviewen om te kijken... Wat houdt hen bezig en wat maakt hen zo goed? Hm, maar dat klinkt interessant, uh, maar je moet er wel echt van houden. Het lijkt me niet echt een enorm kijkcijferkanon. kanon. Het is, uh, nou, dat zul je wat verbazen, dat uh, want het, het vorig seizoen keken er bijna 800.000 mensen na, naar. de, naar de, de uh, Dat was toen met de artsen, dus dat waren nog de, de onbekenden ook nog. Mm -hmm. uh, het is wel een programma, het ook al de Silver schrijf Het is wel een programma wat uh, een hele goede naam heeft. En, maar wel eens, Koen Verbraak is een van de betere interviewers van, uh, van Nederland en hij weet precies welke vragen hij moet stellen om er een interessant verhaal uit te krijgen. En zeker, dat, dat lijkt me heel erg spannend, met die CEO's wordt het heel erg moeilijk, want nou ja, dat zijn mensen die uh, gewend zijn om eigenlijk in het openbaar niet nou ja, zeg, hele bouwde uitspraken te doen. Hè? Ja. zij zijn natuurlijk altijd verantwoordelijk voor het bedrijf waar zij uh, de baas voor zijn. Dus, alles wat zij zeggen slaat automatisch weer terug op het bedrijf. En dat is dan weer nadelig voor de, de aandelenkoersen. Dus je kunt niet, je kunt niet hele gekke dingen uh, veroorloven. Dus de, de vraag is ook een beetje, kan, lukt het hem om uh, die CEO's eigenlijk het achterste van hun tong te laten zien? Oké, okay. kijken in de ziel, zo heet het programma, kwart over negen dus, 22 juli te zien. En op Nederland 2, hoeveel mensen gaan er dan nu naar kijken, denk jij? Ik... Uh... Begin met een van 700.000 en dan uh, vermoed ik dat het in de loop van de serie wel meer te worden. Kijk, dat vind ik hoog ingezet toch nog wel. Kijken in de ziel dus. Programma 2, Bart? Dat is uh, de slimste mens. Ah, oh dat ja. Ook, ook op Nederland 2 en dat begint toevallig ook komende maandag voor Kijken in de ziel. Maar dat gaat de hele week door, is, uh, is elke werkdag te zien om, uh, om half negen. Uh, Stelletje is bekend, je hebt drie bekende Nederlanders naast elkaar die moeten om en om vragen uh, beantwoorden. En dat zijn best wel pittige vragen, want anders word je niet de slimste mens van Nederland. En het leuke is, uh, de serie is ooit een keer begonnen bij uh, RTL. Uh, gebaseerd op een uh, Belgische format. In België is het een waanzinnig succes. Daar keken echt nou, miljoenen mensen naar. Mm -hmm. uh, bij RTL deed het niet zo heel erg goed. Uh, de NGV heeft het nu overgenomen. En het leuke is natuurlijk, zij hebben een soort raar um, uh, presentatie, slechts jury-duo. Uh, namelijk uh, Philip Frerix presenteert. Ja. Yeah. Altijd leuk om te filtreren op televisie te zien. En uh, Maarten van Rossum als uh, jurylid. Ja. En dan is het natuurlijk altijd leuk, Ik we weten van Maarten van Rossum dat hij echt wel van een heleboel dingen verstand heeft. En hier gaat hij eigenlijk een beetje etaleren waar hij dan niet allemaal uh, verstand van heeft. Dat is in principe is dat namelijk alles. Uh, maar hij gaat het natuurlijk wel weer op zijn Maarten van Rossens doen. Dus uh, uh, ook alweer met een flinke dosis uh, cynisme en sarcasme. En, en ik hou daar heel erg van. Ja, ik, ik vind ben, het ook leuk. Ik, ik, ik ga alleen al naar het programma kijken om Maarten van Rossum te De slimste mens, zo heet het dus bij de NCV maandag, te zien om vijf half negen, Nederland 2 ook. Hoeveel mensen gaan daar dan naar kijken? Nou, dat is uh, ook dat programma is de, in de loop der jaren, want het is nu het tweede seizoen, zeg ik, bij de NTV. Mm -hmm. uh, het vorige seizoen einde, eindigde ook rond de 700.000, dus ik zeg, nou, laat, laat al die mensen die toen keken, gaan nu weer kijken, Zit weer op 700.000 en die kunnen dan lekker blijven zitten voor kijken. Dus. <laughs> ja, precies. Dat komt erachteraan. Nou, dan gaan we nog wel downloaden. We hebben genoeg tv gekeken. Wat moet ik binnenharken, Bart? Dat wordt uh, House of Cards. En dat is een uh, Amerikaanse serie gebaseerd op een... BBC-serie uit de jaren negentig. Dat is allemaal heel ingewikkeld. Mm -hmm. Maar het leuke van deze serie is, hij is ontwikkeld speciaal voor Netflix. Uh, dat is die, die online uh, kijkdienst. Yeah. Die binnenkort ook naar Nederland komt. Um, dus hij is niet op een Amerikaanse televisiezender uitgezonden. Maar is puur en alleen op internet uh, uh, te bekijken geweest. En dat is best wel opvallend. Want het is een serie met uh, onder andere Kevin Spacey in de hoofdrol. Dat is toch een Hollywood-acteur. Yeah. Um, en dat gaat eigenlijk over een, een hooggeplaatste uh, uh, politicus. Die... Ja, ze noemen dat de, de house whip. Dat is eigenlijk een beetje de man die uh, zeg maar zijn partijgenoten in het gereel moet houden. Vandaar ook de whip. Mm -hmm. Maar dat is ook degene die eigenlijk alle smerige geheimtjes kent van alle politici binnen zijn partij. En uh, dat is natuurlijk typisch zo iemand die je niet tegen je in het harnas wil werken. Want dan, uh, dan gaat hij die geheimtjes gaat hij tegen je gebruiken. En dat gaat hij dus inderdaad doen. Dus het is een serie vol... Politieke intuïses. Uh, en het leuke is, er wordt momenteel ook gewerkt aan een Nederlandse versie... Met, uh, waarvan al genoemd wordt Gijs Scholder van Aftrad in de hoofdrol. Nou, die nou, lijkt ook wel een beetje op Kevin Spacey. Ja. Dat zeg ik niet, niet heel gek. Uh, en gereageerd door uh, Pieter Kuipers, die ook van Koplos los is. House of Cards dus, is ook genomineerd voor een Emmy, hè, geloof ik, deze week. Voor meerdere Emmys ja. zelfs. Dat is uniek, want er, er is nog niet eerder een, een, zeg maar een, een web-only-serie uh, genomineerd voor een... Uh, uh, een Emmy in de categorie uh, beste drama. Nou, een serie die we dus moeten kijken. En dat kan, want ik zet een downloadlink op mijn Twitter, Twitter.com/Luke House of Cards heet die. Dankjewel. En Dank het, je wel. Mooiste, ja? het mooiste is ook omdat het dus online is. Zijn dus gelijk alle afleveringen beschikbaar. Ah, hè? Ja. Je hoeft niet de uh, week te wachten tot het er is. Alles staat nu al online. Alles in één keer. House of Cards, dankjewel gedaan. En tot volgende week. Tot volgende week. Do, do, do, do, do, do, do, do. Brooke Fraser, and Something in the Water. Goedemorgen. Het is 10 minuten voor 7 op 21 juli 2013. De laatste dag van de Tour de France. We hebben het al over gehad vandaag. En Froome uh, die gaat winnen. Dat is een Brit. Froome. Hij is een Keniaan, maar hij is eigenlijk ook een Brit. Een Brit. En wij vroegen ons af: nou, zullen er dit jaar ook weer van die uh, Britten staan in Parijs? Net als vorig jaar stonden er toch veel voor Wiggins. Is dat dit jaar ook weer zo? Leeft het een beetje in Engeland? En dus sturen we Daan naar Parijs om een kijkje te nemen op de Chantilly. De Notre Dame, een van de vele kathedralen die Parijs rijk is. En natuurlijk kent iedereen het Louvre wel, met al haar prachtige fonteinen. Maar er is voor velen dit weekend maar één plek in Parijs: waar alles onderuit. Ja, het is nu nog aardig druk, maar ja, over een aantal uur mogen de auto's hier niet meer rijden. En uh, ja, vanavond is dan eindelijk de grand finale van de 100 ste Tour de France. Ik sta natuurlijk op de champs élysées Misschien wel de drukste straat van Parijs en misschien wel die van heel Europa. Ja, er wordt van alles hier opgebouwd. Tribunes staan klaar, de laatste hekken worden neergezet... En ook de eerste fans die zijn er al. Als ik iets verder loop, naar de rand van de Champs-Élysées... achter waar uh, alle tribunes staan... dan zie ik hier uh, twee mannen staan in een, uh, een skypakje. Daar staat ook een vrouw bij, ook in een, uh, een skypakje. Ja, de, het team van de winnaar. Zijn er dit jaar nou meer Britten dan uh, vorig jaar... toen Wiggins uh, zo overmachtig op? I think probably so. more, I think. There's, there's been a lot right out from from London that we've seen. So yeah, I'd say there's there's probably more. I think so. We've seen a lot of people with uh, with cycling t-shirts on. Uh I don't know. Yeah, I'd say yes. Yeah, Wiggins has done a lot for the sport. There's a lot of British cycling going on at the moment and it's very very popular. Yeah, I'd say yeah. Dus we zijn dit jaar meer Britten omdat Chris Froome. Maar ja, hoe hoe komt het eigenlijk dat er dit jaar meer Britten zijn? Ik denk dat het Wiggins was last jaar, winning de olympics, yeah. uh, time trial en winning de tour last year. Ik denk dat dat het echt deed. Bradley Wiggins last jaar is zeker hyped op cycling in Ja. Ik denk dat de amount of people mensen are cycling has like at least is Back in de UK. Dus so ik verwacht dat veel Brits hier morgen zijn. Nou, Dan is het allerbelangrijkste wat ik moet weten. Van, uh, ja, wie gaat er morgen dan die etappe winnen? En daarover zijn die Britten heel erg duidelijk. Ah. Uh. Oh, it's moet be Cav. Come on, it's got to be Cavendish, hasn't it? Oh, the Cavendish. stage. Oh, Cavendish. Yeah, yeah. Cavendish. uh he's done it before, so uh yeah, if het can get it to the front definitely. Mark Cavendish. Of course. Who else? Oh, yeah, definitely. <laughs> Vanavond, is een avondetappe weet of Cavendish gaat winnen. Het is niet alleen de dag van de Tour de France, nee, het is ook de dag van koning Filip. Die is nu nog prins Filip, maar uh, nu nog een paar uren, dan is hij koning, de nieuwe koning van België. Maarten van Doorn is Vlaamse en woont in Brussel. Goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent erbij natuurlijk vandaag, hè? Ja, zeker. <laughs> Wat trek je aan? Um, ik denk dat ik voor de zwart rode outfit, ja. Ja, wel, ja, wel, gewoon lekker in de kleuren van België. Ja, toch wel. Ja, want dat, uh, dat, dat, dat, dat, dat denken wij in Nederland altijd, dat wij zo gek zijn met het Koningshuis en allemaal in het oranje gaan. Dat jullie allemaal denken van, nou, ach, het zal, het, het, het zal allemaal wel met het Koningshuis. Is dat ook echt zo? Goh um, ja, ik denk dat wij dat een beetje uh, relatiever dienen, of stel ik dat zo <laughs> mag zeggen. Um, ja, maar uiteindelijk, ja, het gebeurt toch nog maar... Eén keer, dus op zich, waarom niet? Ja, nee, precies. Het is niet, het is niet dat, het, dat, dat het wordt gezien als iets gewoons. Nee, nee. Nee, op zich niet. Maar ja, het is wel zo één van de dingen dat gebeurt in Brussel, ja. Ja. Er gebeuren wel meerdere dingen in Brussel. Ja, ja. ja op die manier. Ja, ja, ja, precies. Dus het is meer van oh ja, het gebeurt in, in, in een vrij grote stad, dus daar gebeuren wel vaker dingen. En nou, dit is dan een van die dingen die dan toevallig daar ja. gebeurt. Het, ja. het gaat uh, gebeuren in het Koninklijk Paleis in Brussel. Daar wordt uh, de acte van troonsafstand getekend door koning Albert. Uh, is Filip is, uh, dan meteen koning? Of moet hij dan eerst nog iets doen? Weet ik veel, Een troon opzetten of zo? Ja, ik denk dat er toch eerst nog uh, een ceremonie is of zo en dat hij het dan pas tekent? Ja, ja. Ik denk dat het is toch zo dat hem uh, een half uur geen koning is of zo? <laughs> een half uur onbestuurbaar is, als het nou, dat dan. Maar moet, ja. dat, dat moet wel goed komen. Heb jij nou veel. Ja, we hebben met... ook al lang geen regering gehad. Nee, dus nee dat precies ja, dat, dat half uurtje, daar komt daar kan er dan ook nog wel bij. Heb jij er nou ja. veel met, met, met vrienden ook over, over? Over de nieuwe koning. Leeft dat een beetje? Um, goh, ja, de laatste dagen nu wel. Mm -hmm. ja, dat wordt ook een beetje gepusht door de media natuurlijk, maar uh, ja. Um, op zich had ik nog wel iets grappigs gehoord. Uh, dit weekend, afgelopen weekend, zei iemand mij dat eigenlijk niemand weet of dat Philippe met een F of met een PH wordt geschreven. <laughs> omdat wij ja, Frans en nederlands zijn. zijn. Yeah. Dus in de Vlaamse media wordt dat geschreven met een F. En in de Franse media met een ph. Ja, dus dan is het Filip en Filip. Ze zijn dan gaan vragen van ja, wat is het officiële? Oh. En hij wil het niet zeggen. En oh, hij wil zelf niet zeggen wat het officieel is? Nee. Oh, dat is wel raar. Want ik had wel gehoord dat, dat, dat hij wel twee namen mag voeren ook. Hij mag zichzelf koning Filip noemen en koning Filip. Net even dat ja, verschil. ja, maar waarschijnlijk staat er toch wel iets op zijn geboorteakte ja. dat officieel moet. Ja, dat lijkt, dat lijkt mij ook wel inderdaad. Ja, god, wat raar dat dat dan dat nooit ergens is opgehelderd hoe die dan echt heet. Dus kon, ja. niet, er, niet erover nagedacht door de ouders uh, in het begin. Heb je, hebben jullie, ja. ver, hebben jullie uh, vertrouwen in uh, koning Filip? Ehm, um, oh, ja. Op zich heeft die functie natuurlijk ook niet meer zoveel... Uh, oh ja, die heeft niet echt veel macht. Nee. Dus. Um, voor de dingen dat hij gaat moeten doen, denk ik wel uh, dat we daarop kunnen vertrouwen. Evengoed als dat we nu gewoon op de Albert konden vertrouwen. Ja precies, dus het is dus niet zo dat... Ik oh, bedoel, hij hoeft, hij hoeft eigenlijk nu niet meer zoveel te doen, dus het zal, wel, het zal wel loslopen allemaal. Ja, ik denk het wel. Ja. Denk het wel. Ja. Wat, ga je, wat ga je zelf doen vandaag? Want je trekt, dan, je trekt dan wel even de kleuren van België aan. Dus wat, ga, je, ga je feest vieren, hoe moet ik dat zien? Um, ik denk dat wij gewoon met een, we hebben met een aantal vrienden afgesproken. En um, ja, we gaan eigenlijk gewoon door Brussel wandelen en zien wat er overal te doen is. Mm -hmm. um, goh, ik denk dat het weer een, meer een excuus is om nog eens uh, een pintje te gaan drinken ja. met vrienden. <laughs> ja, precies. Dan, <laughs> Dan um, echt uh, die, alle, ja, alle dingen te zien. Ja. Ja. Er, het is sowieso altijd, elk jaar feest nationale feestdag... Oh, ja. Um, maar ja, nu is het wel specialer, want nu is het ook de eerste keer dat we echt gaan. Ja, oh, ja oké, okay. nu ga je er ook echt iets mee doen. Je weet dat om één uur is er op het Koninklijk Paleis, het balkon daarvan, is een, is een soort défilé. Daar gaan ze de, de bevolking ja. groeten. Dat is misschien nog wel geinig ja. om even bij te zijn. Uh, kun je naar nou ze zwaaien? Ja, op zich wel. Ja. Ja. Koning Filip en koningin Mathilde, vanaf nu. Ja, dat is wel apart, hè? <laughs> nou, probeer ja, er ik. Ik ben op zich wel nog uh, benieuwder naar uh, onze eerste koningin. Ja, als oh ja. Hij ja. Dan hebben we eindelijk ook eens een koningin. Ja, dat is ook weer waar, inderdaad. Ja. Geniet ervan, maak er een mooie dag van vandaag. Ja, dankjewel. Dankjewel, Maken van Doren vanuit uh, Brussel. Ja. Was dat tot zover. Start. Dat was de dag waarop Pieter vertelde dat hij een vriend ontmoette tijdens vakantie. En ik had daar, toen ik acht was, ook in zo'n camping in Frankrijk, heb ik daar een jongen ontmoet. Ja. En dat is op dit moment nog steeds een van mijn beste vrienden. Ik was een jaar of acht en nou ja, ik weet hoe het gaat, dan maak je snel vrienden. En uh, uh, nee, dat was leuk. Nou, en Jeffrey Spalburg legt uit waarom hij de inwoners van de stad deze. fijner vindt dat die van Amsterdammers. Hier zijn ze wat gemoedelijker, hier zijn ze wat rustiger... Hier hebben ze niet gelijk hun.. Uh, een, uh, hier hebben ze niet echt het hart, het hart op de tong, zeg maar. Of, tenminste in, uh, in het Westen hebben ze meer het hart op de tong. En hier is het meer gemoedelijke en op wat afstand kijken, hè? Kieken wat wordt. Vroege vogels presenteert Groot Nieuws. Er zijn 18 nieuwe insecten ontdekt in Nederland. Onze biodiversiteit is vergroot met langpootmuggen, kevers en bladwespen. Tot zover het grote nieuws over kleine beestjes. Maar we hebben ze dus ook een maatje groter: blauwschokkers, vlinders in het groene woud en grote sterren. En is jouw ijsje oerwoudvrij? Oerwoudvrij, kan dat dan? Radio 1. Dat hoor je straks van 8 tot 10. Vroeger. Oh, kijk, een kijkje, weer eens een nieuw insect. Vogels. Het nieuws van alle kanten.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 Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle Vague regisseurs op TV5 Monde. Kijk vanavond om negen uur naar de Nederlands ondertitelde film Jacques Dénant. Meer info op tv5monde.nl. TV5 Monde. 50 dagen gratis lezen. 50 dagen gratis lezen. 50 dagen gratis lezen. 50 dagen gratis lezen. Inderdaad.